Het is 1 uur. QMUSICNEWS door nu.nl. Fien Vermeulen. Goedemiddag, hoe kon het dat Schiphol dagenlang plat lag door het winterweer? Dat wordt uitgezocht in een onafhankelijk onderzoek. Schiphol en KLM hebben die opdracht gegeven. Door de sneeuwval werden veel vluchten geschrapt... en moesten honderden mensen op het vliegveld slapen. De bedoeling van het onderzoek is om te leren waar het fout ging... en dat te gaan verbeteren. Eind maart moet het onderzoek klaar zijn. De meester die werd neergestoken bij een schoolmusical vorig jaar zomer... staat nog steeds niet voor de klas... De verdachte van die steekpartij in Ablasserdam verscheen vandaag in de rechtbank. Daar bleek dat de man weigert mee te werken aan een psychologisch onderzoek. Hij zit al ruim een half jaar vast. De steekpartij ontstond na een ruzie tijdens die musical. De leraar raakte gewond toen hij de situatie probeerde te sussen. De EU gaat zich actiever bemoeien met de Groenland-kwestie. Dat zei EU-voorzitter von der Leyen tijdens het topoverleg in Zwitserland. De Amerikaanse president Trump die wil het land hebben. Maar von der Leyen is duidelijk. Europa onderhandelt niet... Over Groenland. De sovereiniteit en integriteit van dat territorium is non-negotiable. Ze kondigden ook investeringen aan in de Europese economie en infrastructuur. En schermtijd voor kinderen is achterhaald, dat zeggen Amerikaanse onderzoekers. Volgens experts moeten ouders niet alleen kijken naar hoeveel minuten een kind achter een scherm zit... maar juist ook naar wat ze dan kijken als ze kijken. TikTok is bijvoorbeeld niet goed omdat die korte filmpjes verslavend werken... en maken dat kinderen slecht slapen. Daardoor zijn ze dan sneller afgeleid en kunnen ze zich op school ook minder goed concentreren. Het weer dan nog, van weerplaza droog en veel zon vandaag. Van noord naar zuid 4 tot 8 graden, morgen wisselend bewolkt en een graad of 6... De flitsmeister meldt een vertraging op de A28. Zwolle Amersfoort tussen Strandmulde en Nijkerk. 4 kilometer met een kwartier extra reistijd. En flitsers die zijn gezien op de A28. Assen Hogeveen 157,7. A37 Hogeveen richting de Duitse grens bij 8,1. A58 Groesbergen op Zoom 134,3. En een flitser op de A59 Den Bospreda 114,3. Vanaf maandag de Q top 500 van de 90s. Nog een kleine week en dan starten we met alleen maar pareltjes uit de jaren 90. Vanaf volgende week maandag de Q top 500 van de 90s. Jij bepaalt wat er in die lijst komt. Je kunt je favorieten uit de 90s doorgeven via de site of de Q Music App. Robin Visser, Maarten van der Wal en Kevin Rutte, die hebben hun pauze al goed besteed. Die hebben alvast een lijstje gemaakt en bij alle drie staat deze erin: Lenny Kravitz. We'll Ik kan uh, niet echt aan andere dingen denken op dit moment. Ik ben er best wel ziek van. Ik kan er maar niet over uit. Hoezo heeft niemand mij gewaarschuwd gisteren? Het Noorderlicht was blijkbaar te zien. En niet normaal goed ook. Ja, dit is echt een bucketlist dingetje wat ik maar niet afgevinkt uh, krijg. Ik ben zelfs op vakantie naar Lapland geweest. In de periode dat het Noorderlicht er goed te zien is. Ik ben daar uh, mee geweest op een, ja, een Noorderlicht Hunter... Tocht, een soort van Noorderlicht jacht in het pikkendonker met paard en wagen. Nee, maar serieus, jongens. ik heb er alles aan gedaan. Uh, we werden daar gebracht naar een plek waar het goed te zien zou zijn. Nou, ik heb echt niks gezien. En ik was heel wat euro's lichter. Een paar maanden terug zou het in Nederland dan goed te zien zijn, het noorderlicht. Nou, woon ik vlakbij het bos. Dus niet al te veel strooilicht. Ik heb daar gestaan met mijn lens op maximale sluitertijd. Op een gegeven moment ging ik gewoon geloven dat er iets groens op mijn foto's te zien was. Later bleek dat buitenverlichting van een evenement in de buurt. <lacht> dus ook weer misgegrepen. En dan weet ik vanochtend wakker op Instagram... zag ik allemaal foto's die wel AI leken te zijn. Het noorderlicht was supergoed te zien. Hè? Zelfs in de stad Utrecht niet zo gek ver bij mij vandaan. En in de stad zie je doorgaans niet zo goed. Bizar. Niks gehoord, niks gezien, gewoord overgerept... en weer een illusierijker. Nou, gelukkig heb ik wel heel veel foto's van andere mensen kunnen lijken. Dat dan weer. Ik gun het iedereen. Maar ja... De conclusie is dat het waarschijnlijk wel heel lang duurt in Nederland voordat we het kunnen zien. Oh, ze oh, dus kijken naar de maan en de zon. Ja, dat is weer van. Nou, doei, barbecue! staat er deze zomer drie keer, wat al bizar is. Harry Styles deed het ook drie keer. Taylor Swift lukte het drie keer. Maar niemand, en echt niemand, kan tippen aan Bruno Mars. Hij staat deze zomer maar liefst vier keer in inmiddels stijf uitverkochte Johan Cruijff Arena. Hadden we kunnen weten, want als je goed had geluisterd naar Bruno Mars. 1, 2, 3, Kun je zo op je vingers natellen? Vier keer! Van Buren. Wat een document is deze track toch? Als je Armin van Buren zegt, dan zeg je meteen This is what it feels like. Zometeen hoor je David Guetta en ook Siel komt eraan. Een nieuwe ronde voor jou en je collega's. Dus trek die ene smart ass nog even aan zijn mouw. Tijd voor een beetje team spirit. Zet je bedrijf op de kaart door zo snel mogelijk vijf vragen goed te beantwoorden binnen één minuut. We doen alvast even een opwarmertje voor het slimste bedrijf. Als je het antwoord weet op de volgende vraag, app het naar me toe. En misschien ben je dan zo meteen om kwart voor twee mijn kandidaat. Ik wil van je weten wat wordt bedoeld met Aurora Borealis.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 Bereken direct wat een leasefiets jou bespaart op leaseabike.nl Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Mm. Je luisterde naar de vier mozzarella sticks? Kom ze lekker halen bij McDonald's.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 Langs de file op de A28, zwolle Amersfoort tussen strand Nulde en Nijkerk. 4 kilometer. je staat een kwartier vast. q Music Wim van Helden Kiss from a Rose uit de 90s. Seal hoor je zo meteen na David Ketta. Don't say goodbye. Just hold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 Light hits the gloom on the gray. I'll stonden ze in de Kuip drie avonden op rij te rokken. Maar daarna werd het stil. Lange tijd stil. Tot gisteren kwam er opeens een bericht van Direct. En dat bericht bestaat uit alleen een datum. 2026. En dat het gaat om een special announcement voor 2026. Dat mogen duidelijk zijn. Direct is het stilzitten wel zat en gaat we iets doen. Wat dat is, horen we. Ik vermoed 21.01. En dat duurt niet lang meer. Want dat is morgen al.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 You yeah. Het gezien? Het Noorderlicht, ik denk Echt? het wel. Ja, wanneer dan? Gisteravond. Echt waar, heb jij het wel gezien? Ja, heel vaag hoor, heel vaag. Heb je, heb je er foto's van? Nee, nee, helaas niet. Nou, dat is niet gebeurd. Nee. <laughs> ja, ik had het net over Aurora Borealis, dan hebben we het over... Het noorden Het Noorderlicht. Slimste bedrijf van Nederland. Simon Molleman beweert het Noorderlicht gezien te hebben... en werkt ook nog eens bij Groene Accu uit Leiden. Ja, toevallig. Nou, Eén van die kleuren van het Noorderlicht. <laughs> ja, ik ben helemaal geobstudeerd door het Noorderlicht. Dat zal, je, dat, dat zal je wel zijn opgevallen. Want anders denk ik bij Groene Accu niet aan het Noorderlicht. Maar ik wel. <laughs> Ja, Kijk ja, Weet je wat het is als je, als je aan het, uh, aan het uh, zoeken bent naar door de licht En het, uh, het zou goed zichtbaar zijn dan, dan ga je op een gegeven moment ook dingen zien die er misschien niet zijn Dus daarom, ja, daarom vraag ik ook aan jou Hebben jullie er foto's van? Want anders is het geen bewijs ja. hè? Nee, ik heb er helaas geen foto's van Hé hey, Tijmen, jij uh, speelt namens groenen accu Wat doe je daar? Um, ik doe voornamelijk uh, bezorgen. Um, we leveren accu's van Amsterdam tot aan Rotterdam. Yeah. Um, en voor de rest ben ik eigenlijk in de loods een beetje bezig met werkzaamheden. Daar klanten helpen, advies geven, okay. dingen inbouwen. Je levert accu's. Ja. Kan je een beetje omgaan met de spanning? <laughs> tot de wel. Eén uh, minuut. Zo snel mogelijk vijf vragen goed beantwoorden. De snelste tijd voor de maand januari staat op 42 seconden over. Dat is best goed, maar het kan beter. We gaan het proberen. Ben je klaar voor? We gaan het zien, ik denk het wel. Dan loopt je tijd nu. Wat is het kleinste bewoonde Waddeneiland? Pas. Vanaf welke leeftijd mag je een trekker besturen? 16. Welke sport beoefent Talon Griekspoor? Pas. Hoe vaak zit de letter Z in het woord Gorizo? Eén keer. Op welke dag is kortjakje niet ziek volgens het liedje? Pas. Waarvoor staat de O bij KNO-arts? Oncologie? In welk tv-programma is Luc Ickink elke avond te zien? Uh, pas. Hoe noem je een kers in het Engels? Cherry. Wat voor medaille win je als je derde bent geworden? Brons. Uit welk land komt voetbalclub Villarreal? Spanje. Ja, en dat is de vijfde. ah. Uh. Ja, Even kijken, Villarreal, Spanje. Uh, Trekker mag je besturen vanaf je 16e. De Z in het woord, Gorizo. Eén uh, keer komt hij voor. Ik dacht eerlijk gezegd dat het gewoon de S was. Gorizo, maar dat is misschien <laughs> meer op Amsterdams. Uh, de Z komt er één keer voor. Uh, kerst in het Engels, Cherry. Je bent, uh, uh, als je derde bent geworden, dan heb je het brons te pakken. Nou, helaas, dat is voor jou niet gelukt. Want de rest had best wel tegen. Um, ja, klopt. Wat je niet goed had, was het kleinste bewoonde waddeneiland van Nederland. Dat is Vlieland. Die past hier. Oh, ja. ja. Um, uh, Griekspoor, ja, tennis. Dan een Griekspoor. Hij uh, ligt er nu al uit op de Australian Open. Helaas. Um, op welke dag is kortjakje niet ziek? Volgens het liedje dat is op zondag. Midden in de week, maar zondag niet. Ah, ik heb weer wat geleerd. <laughs> ja, als je bij de KNO arts komt, gelukkig geen uh, oncologie. Uh, dat staat gewoon voor oor, keel, neus, nou, oren. Ja. <laughs> ja, bijna. <laughs> ja. Uh, en in welk TV-programma is In elke avond te zien dat is RTL Boulevard. Ah, zijn idee. 17 seconden hield je slechts over voor nu een tiende plek in het klassement. Ja, dat is niet best, maar ja, meedoen is wel belangrijker dan winnen. Kijk, zo is het ook. En uh, bij deze heb je groene accu uit Leiden op de kaart gezet. En je krijgt van mij ook het slimste bedrijf Kaartspel. Ja, leuk, leuk. Het slimste bedrijf, het slimste bedrijf van Nederland. Tot en tot en Enough for lost time So, hold Na twee uur het laatste nieuws krijg je zo meteen van Fien. Wat zit erin? Ja, de bom is gebarsten bij de PVV. Ik uh, vertel je zo meteen wat er aan de hand is. En mag ik even een applausje voor Mick van Mechelen. Woehoe! Ja, dat is namelijk het 500ste stemlijstje dat ze juist binnen is gekomen... voor de top 500 van de 90 stemweek. En bij elk 500ste lijstje doen we een extra 90 uur.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 Van werkplezier. en check die banen snel op tempoteam.nl. De allermooiste acties vind je bij Trekpleister nu. Alles van L'Oréal Paris 1 plus 1 gratis. Knappe deal hoor! Ga dus snel naar de winkel of Trekpleister.nl. Trekpleister, Trek waar kunnen we je blij mee maken? Hé, hey, pst. Sla dat romantische etentje toch lekker over. It's Probeer wat nieuws. Ga voor vel